Alleen, zeg, wat heeft de hier te doen? Is me dat verschieten, jong? Alleen, meneer. Joe. Allee, wakker worden ze. Allee, als oh, zeg, mensgesting duren in de wind, vriend. Je moest beschaamd zijn. Je moest u hier een keer zien leven. Leem doop, Alsjeblieft, als ik, ik ga dood. Ja, ja, ja. ja, ja maar, madame, lacht hij daar al of wil je hem naar daar zien lopen en hem ton zien vallen? Nee, nee, meneer. Ik was op weg naar huis. En ja. ineens zorg ik die GZM-ringen. Kijk, mm -hmm. ik verschiet mij toch een breuk. Ik was me over hem gevallen, hè, ja, zeg. Ja. Alleen, zouden de politie niet verwitten gij, jong? De politie? Ik zou dat maar rap doen als ik u was ziet dat is zelfs bij zijn positieve komt dan aan bras te zoeken joh jo, maar dat, dat komt in orde ze die madame daar dat ja. is zijn vrouwen en normaal is die nooit agressief zo. oh dat kennen we. Ja. er ik kan je moeten laten want als ik mijn vent te lang alleen voor de tv laat zitten kan ik hem straks ook nog zijn belletje Ja ja bedankt madame wel. Peter, Nog een kans dat die madame zijn gsm hoorde heeft. En dat ze hem heb gepakt. He. Er is geen beweging in te krijgen. He. Verdomme, he, Pieter. Doe in moeite, Hanne? Ik denk dat hij je niet hoort. Hij is iets te ver weg. Iets te ver, noemt jij dat? Hij is verdomme precies in een vat whisky gevallen. Ziet dat hier nu liggen. Gelukkig dat het niet regent. He. En dat les dat mijn niet iets verwittigd heeft. He. Wacht maar totdat ik daar nog eens kom. Puzzel hem dan maar naar de auto dragen. Ja, zeker. Ja. André, wat kies je? Zijn armen of aan? Ik pak zijn benen. Ja, dat kan Wat zegt dan? Ik niet drinken, maar... Wat de Pieter zegt dan nog eens? Ik wil niet drinken. Maar... Oh, zie je dat zeker Hij zegt dat hij te moe was om te veel te drinken, maar dat waren ja, Dat is toppunt, ja? Ik kan niet meer op zijn benen staan, maar uitvluchten zoeken, dat kan meneer nog wel. Allee, kom. Ja. Het wordt tijd dat de commissaris serieus begint te dieet. Ze... Ja, vanaf oh. nu staat hij op water en brood, wees gerust. Uh. pas op bruinhoog zijn broek blijft hangen. Uh. Ah, een beetje normaal, inspecteur. Kijk, ja. oh. hij is precies weer in slapen oh. gevallen. Nu echt in het S koud water steken, ja, Ik zal me gaan generen. Oh. Maar toen we ermee eerst op de stoel zaten, madame maar maar... Nee, nee, nee. Sorry, Jean, nee, nee, ik in nee, de krant. Nee, nee. Kom, zweet hem maar recht het bad in, jongens. Ik ja, meen het precies. Met oh. zijn kleren aan. Ja, natuurlijk. Hij stinkt verdomme uren in de wind. Goed. 1, uh, twee, drie, en toe, loopt en val. Oh, stop met zwieren. Ik kan hem zo namelijk zouden. Kom, je? Ja, ja, we zetten hem daar achter je neer, ja. en dan kleden wij we wel uit. Voorzichtig. Oh, tegen... Ga, uh, Ga jij hem tegenhouden? Ja, ja, ik is. Oh, ik ben beschaamd in zijn plaats, he. Je moet dat thuis zien. we Je moet daar niet mee inzetten, zitten, madame Martens. Kom. Moet je zijn vest Nee, nee, ik kom daar met geen tang aan, Je Weet wat? Hier, kom. Hoe jij alles in mijn schiet. Zou men er beter... Van eerst eerste ik e, je de haas in mee... wat is dat? Oh, madame Martens. Wat? op zijn hem.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 Kijk, er zit niks anders op dan hem nu aan zijn roesmaar te laten uitslapen. En bereid u maar voor op een kater van formaat morgen. En als ik u nog een goede raad mag geven... meneer zou beter definitief stoppen met alcohol te drinken. Als hij zo voort doet, gaat hij in deze dagen nog een ongeluk begaan. Enfin, goeienacht nog. Ik laat mezelf verder. Ja, goeienacht dokter M. Bedankt, hè. Ja, dank Bedankt, Tot morgen, hè. Goed. Oh, Guido, ik schaam me dood, Wat moet die dokter nu wel niet denken van Pieter en mij? André is ondertussen in alle cafés geweest waar hij normaal komt, voor zover ze nog open waren. Maar. Ja. Eh, ze hebben hem nergens te zien gekregen vanavond. Goh, waar heeft hij dan voor gezeten? Het breedje loopt op weg naar huis nog eens binnen in die cocktail-lounge van het Kramp Plaza Hotel. Misschien dat Pieter om een of andere reden daar aan de bar hangen heeft. Oh. Het zou me nu wel verwonderen. Weet je wat ze nu tegen mij zei, Guido? Dat zijn rug opengekrapt is. Opengekrapt? Ja. ja.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 En vissen, bijten ze? Mm. Nee, verdomme. Geen mm. paniekbakker, mm. daar zijn de mannen van lees. Dan zal ik er maar mee Oh, nee. Ja, met anne Martens. Dat dat... Ja, goedemorgen, Roger. Pieter? Nee, nee, het is gewoon hier, waarom? Ja, toch wel, hij ligt hier naast mij. Nee, hij voelt zich niet zo goed. Hij is een beetje ziek, denk ik. Pieter heeft wat gedaan, Roger?